Huizen de Drie Gevels. Regie heeft Jacques Besançon. Kom. Er is bij mijn weten geen enkel avontuur dat ik met Sherlock Holmes beleefde zo abrupt begonnen als de gebeurtenissen welke ik in mijn herinnering nog altijd verbind... met huizen de drie gevels. Hans had een van zijn zeldzame praterige ochtendbuien. Hij had net zijn pijp gestopt... en wilde met een van zijn lange en interessante verhalen beginnen... toen de deur werd opengestoten en onze bezoeker binnenkwam. Wanneer ik zou zeggen dat er een dolle stier binnenstormde... dan zou het me duidelijker uitgedrukt hebben. Ik voor de donder. van jullie, is ons. Ja, het is een bijzonder mooie ochtend voor de tijd van het jaar. Oh, ben jij dat? Nou, luister even goed naar mijn mannetje. Jij bemoeit je niet met zaken die je niet aangaan... want anders heb ik hier nog een mooi appeltje met je te schillen begrepen. Dat gaat u toch toe, u heeft een fascinerende stem. Zo, heb ik dat. Nog één zo'n opmerking en ik zal je smoel een beetje bijwerken. En wees jou maar niet zo happig. Ik ken jouw soort. Zie je dat? Een vuist, waar ik aannemen? Vertelt u eens, werd u zo geboren of is dat in de loop der jaren zo ontstaan? Ik, eh. Uh, ik, eh. Uh, ik heb jou een goede waarschuwing gegeven. Begrijp je? Ik heb een, eh. Uh, een vriend. En die is bijzonder geïnteresseerd in een aangelegenheid in Harrow. Hij voelt er niks voor dat jij je ermee gaat bemoeien. Jij hebt niks te maken met de politie. En ik trouwens ook niet. En als jij je er toch tegenaan gaat bemoeien, dan zal ik je wel even leren. Ik heb jou enige tijd willen ontmoeten. Nee, nee, ik zal niet vragen of je wilt gaan zitten. Maar ben jij niet Steve Dixie, de bokser? En wat dan nog? Ach, ik dacht alleen een van de op Perkins in de buurt van de Holborn bar. Maar uh, daar heb ik nooit iets mee te maken gehad. Ik was aan het trainen in Birmingham toen hij zijn vet kreeg. Oh ja? Nou ja, hoe toch zij, ik hou jou in de gaten. Jou en Barney Stockdale. Maar, uh, maar ik heb helemaal niks tegen u hoor, meneer Holmes. Oh, maar ik wel tegen jou. Tenzij je me zegt wie je gestuurd heeft. Nee, dat is helemaal geen geheim. Stockdale heeft me gestuurd. Aha, en waar gaat het dan om? Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Steve heeft alleen maar gezegd dat u uit de buurt van Herro moet blijven. En dat is de zuivere waarheid. Dat zweer ik... Oh, nou, ik geloof je. Ja. Ook al ben ik waarschijnlijk de eerder. En nou, verdwijnt je. Ja, zeker meer. Ik ga nou. Morgen, heren. Oh, toen ik jou dat haardijzer zag pakken, dacht ik echt dat je zijn schedel kapot zou slapen. Eén enkel teken van jou, Holmes. Oh, er zit geen geintje kwaad bij Dixie. Een grote, gespierde, maar oliedomme man. Je zet hem anders snel genoeg op zijn plaats. Maar die Barney Stockdale is van een heel ander kaliber. Hij behoorde bij de bende van Spencer John. En die heeft heel wat vuile zaakjes op zijn kerfstok. Maar waarom wilde ze jou intimideren, Holmes? De Hero zaak, Geheel nieuw voor mij. Nou, ik wil het je net vertellen toen we gestoord werden... door dat komisch tussenspel. <laughs> Hier. Hier is een briefje van de dame in kwestie... die ik Dank je. Geachte meneer Sherlock Holmes... met betrekking tot mijn verblijf in mijn huis... zijn er de laatste tijd een aantal merkwaardige zaken gebeurd. En dienaangaande ja. zou ik bijzonder veel prijs stellen op uw advies... Morgen ben ik de hele dag thuis. Het huis bevindt zich vlak bij de wheel station. Wijlen mijn echtgenoot Mortimer Mabally heeft in het verleden ook eens en zeker niet te vergeefs een beroep op u gedaan. Hoogachtend Meri Mabally. Huizen <laughs> de drie gevels. Harold. Ja, ik was er eigenlijk niet zo zeker van of ik wel zou gaan. Maar als iemand zoveel moeite doet om het tegen te houden... dan moet het toch wel een belangrijke zaak zijn. Uh, heb je zin om met mij mee te gaan, Watson? Natuurlijk. Mooi. Wij sturen de dame een telegram en dan gaan wij meteen pad. Ik herinner me uw man nog heel goed, mevrouw. Hoewel het heel wat jaren geleden is dat ik een paar kleine dingetjes voor hem mocht ontwaren. Maar mijn zoon Douglas kent u waarschijnlijk veel beter, meneer Holmes. Douglas Maybelline? De Douglas Maybelline. Alle machtig. Douglas Maybelline. Ik ken hem oppervlakkig, maar heel Londen kende hem natuurlijk. Een kapitale kerel. Hoe gaat het met hem tegenwoordig? Hij is dood. Dood? Hij was attaché in Rome. En vorige maand is hij overleden, longontsteking. Oh, dat spijt mij verschrikkelijk, mevrouw. Ja, het is moeilijk om je voor te stellen dat zo iemand dood is. Hij was altijd zo vreselijk levend. Hij leefde te fel, dat is zijn ondergang geworden. Een ondergang. Maar u herinnert zich hem zoals hij was, werelds en elegant. Maar u heeft u niet gezien zoals hij geworden was, teruggetrokken en cynisch. Een liefdesaffaire, een vrouw? Of een vijand? Maar ik heb u niet gevraagd hier te komen om over mijn arme jongen te praten. Een dokter en ik staan tot uw beschikking, mevrouw. Er zijn een paar vreemde dingen gebeurd. Ik woon nu meer dan een jaar in dit huis, nogal teruggetrokken eigenlijk. Drie dagen geleden kwam er opeens een man op bezoek die zei makelaar te zijn. Een van zijn cliënten wilde met alle geweld dit huis kopen, zei hij. En geld was geen enkel bezwaar. Een merkwaardige manier van zaken doen. Dat vond ik ook, dokter. Tenminste, meer er hier in de buurt heel wat huizen leegstaan... die net zo aardig zijn als dit huis. Maar goed, ik was natuurlijk best geïnteresseerd... en noemde een prijs die aanzienlijk hoger lag dan het bedrag dat ik in de tijd betaald had... Ik ging er onmiddellijk mee akkoord. Maar stelde wel dat zijn cliënt ook al het meubilair wilde kopen. Of ik maar een prijs wilde noemen. Vreemd hoor. Heel vreemd. Een paar van de meubels komen nog uit mijn oude huis. En u kunt zich voorstellen dat me dat ter harte ging. Ik noemde dus een stevige prijs die ik meteen accepteerde. Ik heb altijd willen reizen. En door dit buitenkantje zou me dat eindelijk mogelijk gemaakt worden. Bovendien zou ik financieel helemaal onafhankelijk geworden zijn. Maar er kwam een kink in de kabel. Gisteren kwam die man met het contract. Gelukkig kon ik het nog aan mijn advocaat, meester Soethor, laten zien. En die zei me dat ik na ondertekening van dat contract... niets, maar dan ook helemaal niets meer kon nemen. Zelfs geen lijfgoederen. Allermachtig. En wat had u toen gedaan, mevrouw? Nou, toen die man s'avonds kwam, zei ik hem... dat ik natuurlijk alleen de meubels had verkocht... en dat mijn persoonlijke bezittingen erbuiten vielen... Hij was bereid dat te accepteren, maar stelde wel dat er niets ongecontroleerd het huis mocht verlaten. Maar gaf hij dan geen reden op voor zijn merkwaardig gedrag? Nee. Hij zei alleen dat zijn cliënt een eigenaardig mens was. Ja, dat bleek. En wat was het resultaat? Ik weigerde natuurlijk, hoewel het geld wel heel aantrekkelijk was. Ik... Wat is er, meneer Holmes? Waar gaat u heen? Oh, oh, Susan! Laat. Ja, belos. En wat denk je wel? Wat heeft dit te betekenen, Susan? Ik uh, kan uh, alleen even vragen of voor bezoek bij lunchje. Dan die vent ineens de deur open sleutel sleut mij naar binnen. De laatste vijf minuten heeft ze aan de deur staan luisteren. Mensen met een moeilijke ademhaling... ...moeten niet door een sleutelgat loeren, Susan. Susan. En wie mag die vent wel wezen? Wat voor recht heeft hij hem zo met een meisje te zorgen? Ik wilde dus slechts een vraag stellen. In jouw aanwezigheid, Susan. Mevrouw Meemelé, heeft u iemand verteld dat u mij geschreven hebt? Nee, meneer Holmes, beslist niet. En wie deed uw brief op de post? Susan? Juist. En jij, Susan, wie heb jij geschreven of bericht gestuurd... om te vertellen dat jouw mevrouw mijn advies zou gaan inwinnen? Is een leugen. Ik heb allemaal niks geschreven. Kom, kom, Susan. Slechte mensen leven niet lang, dat weet je. Wie was het? Susan, ik geloof dat jij een slechte vrouw bent. Ik herinner me dat ik je met iemand zag praten bij de heg. Oh, door mijn zaak. En als ik je nu eens vertel dat dat Barney's stokdeel was? Ik zeg niks. Ik was er niet zeker van, maar nu weet ik genoeg. Susan, zou tien pond genoeg zijn om ons te vertellen... ...van wie Barney zijn bevelen krijgt? Van iemand die niet met lappies van tien, maar met lappies van duizend. Een rijke man, hè? Oh, je lacht. Een rijke vrouw, dus... Oh, nou, vooruit, meisje. Nu we al zo bij gekomen zijn, kan je net zo goed zeggen wie het is en je tien pond verdienen. Ik ga er vandoor. Ik heb genoeg van jullie. Mijn koffer laat ik morgen gewoon ophalen. Tot ziens, Susan. En snuit je neus wat vaker. Hm. Nou, waarom, Ebele? Deze bende moeten wij bepaald niet onderschatten. Gisteren heeft u me geschreven en vanochtend staat er alleen maar een andere zwaar gewicht voor mijn neus... ...om mij te waarschuwen dat ik me hier niet mee moet inlaten. Ja, maar wat willen ze? Wie woonde er voor u in dit huis? Een gepensioneerde zeekapitein en een zekere Ferguson. Was er iets bijzonders aan hem? Voor zover ik weet niet. Denk je soms aan een verborgen schat, homie? Het zou een mogelijkheid zijn, maar ik geloof er niet in. Heeft u soms kostbaarheden in huis, mevrouw? Nee, helemaal niets. Maar wat ik niet begrijp is dat ze de hele zaak hebben willen kopen. Waarom zeggen ze niet gewoon wat ze hebben willen? Omdat het iets is waarvan mevrouw van meer niet weet dat ze het heeft. En als ze het zou weten, zou ze het beslist niet afgeven. Aha, dat is het natuurlijk. Aha, dokter Watson is het met mij eens. Nu ben ik zeker van mijn zaak. Maar wat kan het dan toch zijn, meneer Hans? Ja, daar moeten we achter zien te komen door logische analyse. U woont hier al meer dan een jaar, nietwaar? Bijna twee jaar. Zoveel te beter. Gedurende de jaren heeft nooit iemand iets van u willen kopen... en nu, plotseling, binnen drie, vier dagen wordt er druk op u uitgeoefend. Wat zou u daaruit afleiden? Ik, ik weet het werkelijk niet. Dat betekent dat het voorwerp, wat het dan ook zijn mogen... eerst onlangs in huis gekomen is. Bravo. En is dat zo? Nee, ik heb niets nieuws gekocht. Vreemd en vreemd. Maar we zullen de zaak nog maar even laten rusten tot we een zuiverder beeld van de affaire kunnen krijgen. Die advocaat van u, is dat een capabele knaap? Meester Soutro is zeer competent. En heeft u nog een andere dienstbode of was Susan de enige? Een, een jong meisje? Dan zou ik in uw geval proberen meester Soutro over te halen een paar nachten hier door te brengen, bij wijze van bescherming. Bescherming? Tegen wie? Wie weet. De zaak is er duister genoeg voor. Als ik niet kan uitvinden. Waar ze achteraan zitten, zal ik het van de andere kant moeten proberen. Heeft die makelaar u zijn adres gegeven? Nee, alleen zijn naam. Heinz Johnson. Mm -hmm. Dan zal ik hem hoogstwaarschijnlijk niet in de beroepengrids tegenkomen. Eerlijke zakenlieden houden hun zakenadres meestal niet verborgen. Mocht er nog iets gebeuren, dan hoor ik dat wel van u. Natuurlijk, meneer Hans. Het was erg vriendelijk van u om zo prompt te komen... Dag gedaan, dag gedaan. Wie hey, is dit? Wat? Die kisten en koffers. De spullen van mijn arme Douglas? En heeft u die nog niet uitgepakt? Hoe lang heeft u die zak al hier? Sinds vorige week. Maar, maar u zegt... Ah, hier hebben wij natuurlijk de oplossing van dat raadsel. Hoe kunnen wij nu weten of er niet iets waardevols in zit? Oh, dat is eenvoudig onmogelijk. Douglas had maar een klein salaris. Kostbaarheden had hij beslist niet. Uh, stelt u dat niet langer uit, mevrouw Mayberry. Laat die spullen naar uw slaapkamer brengen, pak alles zo snel mogelijk uit en vertel mij morgen wat u gevonden heeft. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Hoe komen we er nou achter wie er achter deze hele affaire zit? Oh, ik heb zo'n idee dat dit een kolfje naar de hand van Langdale Pike is. Langdale Pike? of wat mag toch wel wezen. Langdale Pike, mijn beste Watson, is mijn levende encyclopedie over alle maatschappelijke schandaaltjes. Hij weet alles, ziet alles en vertelt alles tegen behoorlijke betaling natuurlijk. Aha. Zijn bijdrage aan onze schandaalblaadjes zijn vele en onbetaalbaar. Maar voordat ik hem ga opzoeken, moet ik eerst nog wat andere zaken regelen. Goedemorgen, Watson. Goedemorgen, Holmes. Mevrouw Hudson heeft een telegram voor je aangenomen. Dank ah, je. Eigenlijk is het nog een beetje te vroeg voor telegrammen. Oh, Een bijzonder onplezierig bericht. Kom onmiddellijk ingebroken in het huis van mijn cliënt. Politie ter plaatse, Soutro. Alle macht. De crisis is dus sneller gekomen dan ik had verwacht. We zullen dus heel op reis moeten. Onmiddellijk. We hebben te maken met een bijzonder gevaarlijke misdadiger. Kijk, Holmes, een oude vriend. Inspecteur Lestrade. Morgen, inspecteur. Goedemorgen, dokter. Ik ben bang dat hier niets voor u te halen is, meneer Holmes. Een doodordinaire inbraak. Niets voor specialisten. De zaak is ongetwijfeld in goede handen, Lestrade. inbraak, zei je? Ja, en we weten wie het gedaan heeft. De bende van Barney Stockdale. Wat hebben ze verstolen? Niet veel bijzonders. Ze hebben de oude dame verdoofd. Oh, oh, daar komt ze. Meneer Holmes. Gaat u toch zitten, mevrouw? Dank u, dokter. U gaf een goede raad, meneer Holmes, maar ik heb hem helaas niet opgevolgd. Holmes, mevrouw Maybelley ziet er verschrikkelijk slecht uit. Ik geloof dat wij op dit moment beter met rust kunnen laten. Ik kan jullie alles vertellen. Mevrouw, als u niet te vermoeid bent, zou ik graag het hele verhaal van u zelf willen horen. Holmes. Nee, nee, nee, het gaat wel. Er is eigenlijk maar weinig te vertellen. Ik ben er haast zeker van dat Susan hen heeft binnengelaten. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Ik ben me nog even bewust geweest van een doek met groene die ze onder mijn neus perste. Maar ik heb er geen idee van hoe lang ik bewusteloos geweest ben. En toen ik weer bij kwam, zag ik een man die in de bagage van mijn zoon aan het zoeken was. Ik sprong op en rukte... U nam een me... flink risico. Ja, ik ging aan hem hangen. Maar hij schudde me van zich af. De ander heeft me toen waarschijnlijk neergeslagen... want verder kan ik me niets herinneren. Mary, mijn andere dienstmeisjes kennelijk geschrokken van het lawaai... en begon te gillen. Daardoor werd de politie gealarmeerd... De boeven konden vluchten. Wat hebben ze gestolen? Dat zou ik ook wel eens willen weten. Ja, dat, dat kan ik u niet vertellen. Ik weet zeker dat er niets kostbaars in de bagage van mijn zoon zat. Aanwijzingen, Lester. Ja. Hier, dit stuk papier. De man heeft er kennelijk laten vallen toen mevrouw hem aanviel. Het handschrift van mijn zoon? En daarom voor ons van weinig waarde. Als het nu nog het handschrift was van de Imreken. Ja, wat een heerlijk verstand. Desalniettemin zou ik het graag even willen zien. Alsjeblieft. Maar uh, wees voorzichtig. Vingerafdrukken. afdrukken. Dank je, Lestrade. Hm. Wat denk jij daarvan? Het lijkt wel of hij iets heeft willen schrijven. Een, een roman. Ach, uitstekend, Lestrade. Het is natuurlijk het eind van een roman. Heb je naar de cijfers bovenaan gekeken? 245. Ja, dat heb ik gezien. En je hebt je toen ongetwijfeld afgevraagd waar de andere 244 pagina's gebleven waren? Die zullen wel door de inbrekers meegenomen zijn. En dat ze er veel plezier mee mogen hebben. Ja, en toch is het vreemd dat inbrekers een bundeltje papier meenemen. Kunt u daar een oplossing voor geven, inspecteur? Ja, ik neem aan dat ze te veel haast hadden om te kijken wat ze meenamen. Maar waarom hadden ze het op de bagage van mijn zoon voorzien? Waarschijnlijk hadden ze beneden niets van hun gading gevonden en beproefden ze nu boven hun geluk. Meneer Holmes. Ik moet er eens goed over nadenken. Watson, kom eens hier, Willy. Natuurlijk. Wat is er aan de hand, Holmes? Lees dit romanfragment eens dus voor. Natuurlijk. Zijn gezicht bloedde, maar dat was niets vergeleken bij de wond die zijn ziel was toegebracht. toen hij naar dat gezicht keek waarvoor hij zijn leven had willen offeren. Ze lachte, ja, ze lachte, harteloos monster die zij was. Op dat moment verkeerde zijn liefde voor haar in haat. Een mens moet voor iets leven. Is het dan niet voor een leven met jou? Dan zal ik mijn leven wijden aan wraak op jou. Daar zou ik nog hieruitje ruitje voor kapot slaan. Maar heb je op de stijl gelet, Watson? Eerst de verleden, dan de tegenwoordige tijd. Eerst de derde persoon en dan de eerste persoon, enkelvoud. Almachtig. Je hebt gelijk. Alsof u door zijn gevoelens werd meegesleept toen hij het schreef. Zeer juist. Lestrade mag het, wat mij betreft, terug hebben. En heb je iets gevonden, Holmes? Nee, ik denk niet dat er nog iets aan te doen is. De zaak is in voortreffelijke handen. Of wat ik nog vragen wilde, mevrouw. Wilde u niet graag op reis gaan? Ja, dat is de wens van mijn leven. En waar zou u dan heen willen gaan? Cairo, Madeira, de Riviera? Als ik het geld ervoor had, zou ik een reis om de wereld willen maken. Ah, een reis om de wereld. Juist, nou. Goedemorgen. Ik stuur u vanavond nog wel een berichtje. Wat een vreemde man is het toch, inspecteur. Tja, u weet hoe die intellectuelen zijn, mevrouw. Altijd wel een beetje... Ja, u begrijpt wel. En nu, mijn beste Watson, het laatste stukje van ons reisje. Als je dan zo dicht bij de oplossing van de graadstel bent... dan hoop ik wel dat ik erbij mag zijn. Maar natuurlijk, beste vriend. Bovendien heb ik behoefte aan een onpartijdige getuige. Wanneer men met dames als die door klein te maken heeft... is dat wel zo verstandig. Bissar. Wie? De naam zeg je echt niet? Nee. Een man met jouw ervaring. Een unieke vrouw, Spaans bloed, afstammelingen van de conquistadores. Trouwde met de Duitse suikerkoning Klein en werd vervolgens de rijkste en de mooiste weduwe ter wereld. Je het. Een korte periode gevuld met tal van avontuurtjes volgt het verschijnen van een echtgenoot. Ja, Watson heeft verschillende minnaars gehad en Douglas Maybelline. Een van de meest opvallende mannen in Londen was er. Een van. nee, bijna. Nee, nee. mm -hmm. Ja, een sterke, integere man. die alles gaf wat hij te geven had en daarvoor het volle pond terugvroeg. Een relatie was voor hem niet zomaar een avontuur. Zij is de vrouw uit zijn roman. Maar wat, wat haar betreft. zij beschouwde de zaak als beëindigd. En dat was dat. Hij. hij schreef dus over zijn eigen ervaringen. Mm -hmm. En zo is het helemaal. Naar ik vernomen heb, maar ook alweer van onze goede vriend Langdale Pike, staat Isidora op het punt in het huwelijk te treden met de jonge hertog van Lomond. Nou, hij zou haar zoon kunnen zijn, maar het is voor haar geen enkel bezwaar. De moeder van zijn genade zal er ook niet veel bezwaar tegen hebben. Geld, verzoekt het velen. Maar een groot schambaar zou... Ik zou bijzonder graag willen weten wat dit alles te betekenen heeft, heren. Dat hoef ik een vrouw met uw intelligentie toch niet uit te leggen. Hoewel ik wel moet stellen dat uw intelligentie u de laatste tijd een beetje in de steek heeft gelaten. Hoe bedoelt u dat? Door zomaar te veronderstellen dat uw sterke jongens mij zouden kunnen afschrikken. U zou te moeten weten dat niemand mijn beroep kiest, wanneer er niet instinctief tot gevaar wordt aangetrokken. Ik begrijp niet wat u bedoelt met sterke jongens. dan oh, schijn ik u toch overschap hebben, mevrouw. Goedemiddag. Kom mee, Watson. Uh, stop. Waar gaat u heen? Kom. Gaat ja. u toch zitten? Laten we de zaak open en eerlijk bespreken. Ik voel dat u mij zult begrijpen, meneer Holmes. En ik zal u als een vriend behandelen. Hmm. Daar kan van mijn kant helaas geen sprake van zijn, mevrouw. Zijn ik de... Ben ik graag bereid om naar u te luisteren. Het was natuurlijk dom van me om een dapper man als u te bedreigen. Veel dommer was het om u zelf in een positie te plaatsen... waarin u door uw eigen ondergeschikte gechanteerd kon worden. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Niemand anders dan Barney Stockdale en Susan, zijn vrouw... Susan? De dienstbode van mevrouw Mabilly? Dezelfde. Niemand anders weet wie de opdrachten geeft. Ze worden verdacht van inbraak en diefstal. De politie zit er achter hen aan. Ze zullen zwijgen. Daarvoor worden ze tenslotte betaald. Hoe dan ook, ik zal buiten schot blijven. Behalve... Als ik me daarmee ga bemoeien. Maar dat zult u als heer toch niet doen? U zult het gestolen manuscript terug moeten geven. <laughs> kijk, kijk hier eens. In het vuur. Allemaal verbrand papier. Moet ik dat teruggeven? Zal ik dat echt doen, meneer Holt? En daarmee is uw lot bezegeld, mevrouw. Ditmaal bent u te ver gegaan. U bent hard. Mag ik u het hele verhaal vertellen? Ik neem aan dat ik het u ook wel kan vertellen. Maar u moet het bezien door de ogen van een vrouw, meneer Holmes. U moet het zien vanuit het standpunt van een vrouw... die al haar ambitie op het laatste moment bedreigd ziet. Is zo'n vrouw slecht als ze haar eigen belang wil beschermen? Maar u heeft de eerste misstap begaan. Dat geef ik toe. Het was een lieve jongen. Maar hij past er niet in mijn plannen. Douglas wilde trouwen. Trouwen met mij, meneer Holmes... Kunt u zich voorstellen dat ik met een doodgewone burger zonder eigen vermogen zou willen trouwen? Maar nee, het moest en zou. Omdat ik had gegeven, dacht hij dat ik moest blijven geven. En dan nog een helemaal één. Maar dat ging toch echt te ver. Ten slotte kreeg ik hem zo ver dat hij de waarheid wilde onderkennen. Maar hoe zou ik ooit hebben kunnen verwachten dat een Heer zou doen wat hij gedaan heeft? Wat deed hij dan? Hij schreef een boek. Oh. Hij wilde zijn verhaal vertellen waarin ik natuurlijk de grote boze op was. En hij het onschuldige lammetje. De namen waren natuurlijk veranderd, maar iedereen in Londen zou daar doorheen kijken. En wat zegt u daarvan, meneer Holmes? Hij deed niets onwettigs. Vanuit Italië stuurde hij hem een kopie van het manuscript. Bij wijze van lekkermakertje. Hij schreef dat hij het andere exemplaar naar zijn uitgever gestuurd had. Dat betekent dat er drie exemplaren van het manuscript bestaan. Het derde heeft u uit zijn bagage laten stelen. Dat heeft u net verbroken. Nee, dat is niet juist. Ik kende zijn uitgever en hoorde van hem dat er geen manuscript was aangekomen. Toen kwam het bericht van zijn plotselinge dood. Ik begreep natuurlijk dat het bewuste schrijfsel, want anders kan ik het echt niet noemen, nog in zijn bagage moest zitten. En zolang dat bestond, was er geen rustige uur meer voor mij weggelegd. En daarom heeft u het laten stelen uit het huis van zijn moeder. Wat kon ik anders doen, meneer Holmes? Mij bedreigt een schandaal waardoor mijn hele toekomst in de waagschouw werd gesteld. Ik veronderstel dat ik als gewoonlijk weer een medeplichtig aan een misdaad zal moeten worden. Meneer Holmes. Wat denkt u mevrouw Klein? Hoeveel zou het kosten om een reis om de wereld te maken? Eerste klas natuurlijk. Een reis? Begrijp u niet. Vijfduizend pond zou dat genoeg zijn? Ja, ja dat denk ik wel. Uitstekend. Dan schrijft u een check uit voor dat bedrag. En ik zal ervoor zorgen dat mevrouw meebeleerd krijgt. Ten slotte bent u haar wel iets verschuldigd. Na alle onaangenaamheden, u haar berokkend heeft... Ik, uh... U heeft haar hart gebroken. God weet hoeveel spijt ik daarvan heb. Goed. Ik zal haar betalen. En, mevrouw? Ja? Wees u toch voorzichtig. Zelfs zo'n mooie vrouw als u... kan niet altijd met scherpe wapens spelen... zonder zichzelf te bezieren. <middels> Geluisterd naar Huizen de Drie Gevels. Een verhaal van Sir Arthur Cannon Doyle in de bewerking van Thomas Ulrich. De rolverdeling: Sherlock Holmes was Erik Snyder. Dr. Watson, Johan Sierag. Steve Dixie, Paul Brandenburg. De rol van Mary Maberly werd gespeeld door Jeanne Verstraeten. Die van Susan door Trudy Libozan. Inspecteur Lestrade was Hein Boele. En Isidora Klein, door Smit. De regie had Jacques Besançon.